Zes uur. Laten we afspreken dat we iedereen vandaag warm onthalen. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen, allemaal. Het is vrijdag 20 april. En op deze dag in 2013 meldde liedjeschrijver John Eubank via Twitter dat hij helemaal klaar was met de kritiek op het Koningslied. En dat hij dat introk. Het Nationaal Comité besliste anders en hield toch vast aan Eubanks Koningslied.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 Voor het eerst dit jaar zijn er persfoto's naar buiten gebracht... van de dierensterfte in de Oostvaardersplassen. De afgelopen maanden liepen de emoties over het wel of niet bijvoeren... van de dieren in het natuurgebied hoog op. En daarom was Staatsbosbeheer terughoudend met het in beeld brengen... van de gestorven herten, paarden en runderen. Inmiddels liggen er niet meer zoveel kadavers... als tijdens de recordsterfte afgelopen winter. En daarom heeft de beheerder toch twee fotografen het gebied ingestuurd. Turkije gaat ook op het internet censureren. De regering van president Erdogan voert een wet door... die bepaalt dat voor het plaatsen van online video's een vergunning nodig is. In de toekomst moeten daarom alle series en livestreams van evenementen... eerst langs de media -waakhond. Alles wat zonder vergunning online staat, kan worden geblokkeerd. In de Amerikaanse staat Alabama is vannacht de oudste... ter dood veroordeelde Amerikaan in jaren geëxecuteerd. De 83-jarige Walter Moody werd in 1996 veroordeeld... voor de moord op een rechter. Moody's advocaten probeerden de executie nog te voorkomen... bij het Hoge Rechtshof, maar het hof gaf groen licht... voor het toenienen van de dodelijke injectie aan de man van 83. Tot nu toe was de 77-jarige John Nixon de oudste Amerikaan... die werd geëxecuteerd sinds 1976, en dat is het jaar dat het Amerikaanse Hoge Rechtshof de doodstraf weer toestond. En een Amerikaanse senator heeft geschiedenis geschreven... door haar pasgeboren baby mee te nemen naar een stemming van de Senaat. Baby's zijn pas sinds deze week toegestaan in de vergaderzaal. De senatoren hebben de regels aangepast... omdat ze naar eigen zeggen aan de kaak willen stellen... dat de VS geen ouderschapsverlof kent... als een van de weinige Westerse landen. Senator Tammy Duckworth uit de staat Illinois... maakte daarop meteen gebruik van de nieuwe regels... en nam haar tien dagen oude baby mee naar haar werk. Het weer tot slot opnieuw een zonnige dag vandaag, maar de temperatuurverschillen zijn wel groot. Het wordt 16 graden op de wadden tot 25 graden in het binnenland. Het NOS Radio 1 Journal. En we beginnen vanochtend met de problemen van de Rohingya. U weet wel, die moslimminderheid uh, uit Myanmar gevlucht naar Bangladesh. En de eerste vluchtelingenkampen daar in Bangladesh zijn zwaar getroffen door hevige regenbuien. Delen zijn overstroomd, waardoor de toegang tot de kampen moeilijk is. En dit is nog maar een voorbode voor het slechte weer dat er nog aankomt. Het regenseizoen in Bangladesh moet namelijk nog beginnen. En dat is worse als de rainy season komen. En dan weer a monsoon season and a cyclone season. So, conditions are really deteriorating. So, we're gonna to try to move out some of the most vulnerable. Ja, dat is het hoofd noodoperaties van het Rode Kruis in Bangladesh. Hij zegt dus dat de omstandigheden in het kamp met de dag slechter worden. Pim Kraan is directeur van Save the Children. Meneer Kraan, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt ook een beeld daarvan hè, hoe die kampen eruit zien. Vertel eens. Ja. Ja, je moet je voorstellen dat het op een landtong gevestigd is en dat zo'n 700.000 mensen daar binnen een maand zijn aangekomen. Die landtong zit tussen de Nafrivier, die Myanmar en Bangladesh scheidt, en de baai van Bengalen. Dat is een heel laag gelegen deltagebied, dat eigenlijk vrijwel elk jaar in het monsoenseizoen volledig onderloopt. En dat is alleen de provinciale weg waarover alles moet worden aangevoerd, nog het kleine streepje dat boven water blijft staan. En wat zijn de gevolgen daarvan? Nou, dat we zien dat in de heuvels en in de rijstvelden nu 700.000 extra mensen zijn samengepakt. Die wonen in huisjes gemaakt van het enige grootschalige materiaal dat er is. Dat zijn bamboe met bouwzeilen. Uh, op onverharde grond met onverharde paden. Dus dat is één grote modderstroom. En de meest laaggelegen huisjes zullen echt ook volledig onder water komen te staan. Men kon dit zien aankomen natuurlijk, want dat regenseizoen is er ieder jaar. Er zijn geen maatregelen getroffen daar. Ja, er zijn wel maatregelen getroffen. Er is een groot responsplan gemaakt ook, dat het nog tot het einde van het jaar loopt. Daarvoor hebben we een, een, een, een miljard nodig om dat te kunnen financieren. Uh, dat, is niet, dat geld is niet beschikbaar. Bovendien, een heel groot probleem is dat er geen ruimte is om de mensen naar veilige plekken te brengen. Dus om 700.000 mensen naar hoger gelegen land te verhuizen, daarvoor zijn de mogelijkheden erg gering. En wat moet er dus met die mensen gebeuren dan? Want nogmaals, het, het regenseizoen moet dus eigenlijk nog echt beginnen. Ja, er zijn wel delen op andere plekken in Bangladesh die in aanmerking zouden kunnen komen voor herhuisvesting. Maar het allerbeste is toch dat mensen veilig zouden kunnen terugkeren naar Myanmar. Ja, daar is ook wel een soort van begin meegemaakt. Maar veel Rohingya willen dat niet, want die willen natuurlijk garanties dat ze daar niks overkomt als ze teruggaan. Ja, dat is juist. Dat klopt. Dat is natuurlijk nog erg onveilig, ook in hun hele beleving. Ze hebben erg veel meegemaakt met geweld. Um, het is ook niet een, een, een zaak die we niet kennen. Want ook in 1991 was ik al betrokken bij de hulpverlening aan de Rohingya daar. En toen waren het er wel minder. Maar ook de situatie was toen vrij ernstig. Ja. Dus we zullen moeten proberen om de meest kwetsbaren te verhuizen naar hoger land. En te zorgen dat we voldoende zijn voorbereid op de uitbraak van ziektes. Maar voor een groot deel kunnen we er ook denk ik er niet zo heel veel aan doen. Bijvoorbeeld het cycloonverhaal. Uh, de bui van Mengade is een trechter. En cyclonen stuwen het water op. Dat is voor de Bengaalse bevolking al een enorme uitdaging. Een speciale torens voor gebouwd om mensen te laten vluchten. Maar met 700.000 mensen extra erbij is het onmogelijk om daar op een hele korte termijn iets aan te doen. Ja, want dat vroeg me ook nog af. Uh, nogmaals, ze zitten in Bangladesh, hè, de overheid daar. Nou ja, die, die, die tolereert dat ze daar in ieder geval zitten. Maar doet verder dus niet zoveel aan die kampen. En we moeten zich wel voorstellen dat Bangladesh behoort tot een van de armste landen op aarde. Het is een heel erg arm land, zeer overbevolkt. Ook in die delta wonen heel veel Bengalen. Het is feitelijk een gebied waar mensen niet zouden moeten wonen. En daar komen nu dan nog eens een keer 700.000 Rohingya uit het buurland bij... Dus ik denk dat de internationale gemeenschap zeker de beurs moet trekken... om Bangladesh beter bij te staan om, te, om ook om te gaan met de enorme gevolgen... die niet alleen zijn, niet voor de Rohingya zijn, maar ook voor de lokale bevolking en voor het bestuur. Ja, want u zei dat dat, dat miljard zei dat eigenlijk nodig is. Want hoeveel is daar dan door de internationale gemeenschap op, voor opgehoest intussen? We hebben nu ongeveer 70% van dat geld toegezegd gekregen. De cashflow is daar ook een groot probleem bij. Wij moeten alles aanvoeren voor die bevolkingsgroepen... Het dus gaat ook om de volledige voedselverstrekking. En dan kunt je zich voorstellen wat voor enorme uitdagingen we daarbij hebben. Ja. Ja. ja, we hebben natuurlijk al vaak aandacht aan besteed. Het blijft een, een zeer treurig verhaal, natuurlijk daar. Nog maar weer eens een keer met de neus op de feiten gedrukt. Dank voor het verhaal. Pim Kraan, directeur van Save the Children. Over de situatie van de Rohingya in die opvangkampen daar in Bangladesh. NOS, Radio 1 Journaal. 8,5 minuten over 6 is het. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio NTV. Bij Pauw ging het over de Nederlandse kalifaatkinderen. De kinderombudsvrouw die pleit ervoor om die zo snel mogelijk terug te halen. Maar volgens Sinan Chan, is maker van de documentaire De Verloren Kinderen van het Kalifaat, is er een groot dilemma. Het dilemma is natuurlijk, als je de kinderen terughaalt, moet je ook de ouders terughalen. Dan moet je... Die tientallen vrouwen die daar dus vastzitten... moet je terug naar Nederland. Wat haal je dan terug naar Nederland? Want daar zitten natuurlijk ook gewoon mensen bij... die de ideologie van IS niet hebben afgezworen. Maar, zei Sinantjan, voor de kinderen is het een ander verhaal. Eh, maar aan de andere kant hebben we ook te maken met 175 kinderen... waarvan 100 onder de 9 jaar oud zijn. En dat zijn, dat zijn kinderen. Die kunnen er ook eigenlijk helemaal niks aan doen. En die worden dus nu ook eigenlijk min of meer gestraft. Bij RTL Late Night ging het ook over die kalifaatkinderen. Daar zat advocaat André C. Hij staat de vrouwen in Syrië bij, die nu nog in een Koerdisch kamp zitten met hun kinderen, maar die graag terug willen naar Nederland. Er is op zich iets vreemds aan de hand, in die zin dat die Koerden zeggen: wij willen van die vrouwen af, hè? kom ze maar bij ons halen, bij die kampen. En dat de Nederlandse overheid zegt: wij willen ze op zich ook al hebben, maar laat ze zelf tot aan een consulaat komen in Irak. Of in Turkije. Dus die standpunten die liggen op zich heel dicht bij elkaar. Bij Paul was ook schrijfster Saskia Noord om te vertellen over haar nieuwe boek. Dat gaat over verkrachting en dat heeft ze zelf ook meegemaakt. Het is iets wat mij zo uh, heeft bepaald. Uh, dat, ik, dat, dat ik op een gegeven moment na uh, therapie en uh, dat ik erover ging praten. Dat ik dacht, ja ik geef nu de hele tijd weg aan de media. En ik, ik doe er van alles mee. Maar het is mijn verhaal. En ik wilde ook geen thriller van maken. Um, en ik wil ook wel laten zien wat een enorme impact zo'n gebeurtenis heeft op het leven van niet alleen uh, het slachtoffer, maar ook van de mensen die daarmee te maken hebben. En dan met het oog op morgen, daar ging het over wapenhandelaar Guus Kouwenhoven. Een rechter in Zuid-Afrika buigt zich vandaag over de vraag of die aan Nederland moet worden uitgeleverd. Wapenexpert van Pax, Franks Slijper, die legde uit waarom Nederland hem wil hebben. Hij is veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden en aan illegale wapenhandel. In die hmm. tijd was er vanwege de oorlog een wapenembargo uh, tegen Liberia. En uh, Guus Kouwenhoven was uh, eigenaar van, van twee van de grootste uh, bosbouwbedrijven in, in Liberia. En met de handel in dat hout, uh, het geld wat hij verdiende, uh, financierde hij uh, de oorlog. Kouwenhoven is bij Verstek al veroordeeld tot 19 jaar. Um, het bijzondere aan Kouwenhoven is wel... Uh, meestal zijn het handelaren die van allerlei conflicten uh, van wapens voorzien. Kouwenhoven was echt gevestigd in Liberia, was uh, uh, eigenlijk twee handen op één uh, buik met, met Charles Taylor, de toenmalige president. Um, en, en in die zin zat hij heel dicht tegen de macht aan. Heel dicht uh, ook in die burgeroorlog wat dat betreft. En dat was gisteravond op Radio NTV. Nu, Kid Rock. Rock, door uh, een uh, relatie met Pamela Anderson, En dit is samengesteld uit twee bestaande nummers. Sweet Home Alabama natuurlijk van Lynyrd Skynyrd en Werewolves of London van Warren Zevon zit er ook in. Goed zo. Nou, dat gezegd hebbende liggen ze hier de ochtendkranten. We kijken ook naar de nieuwssites en dit zijn de belangrijkste verhalen. Het kabinet heeft tijdens de formatie vorig jaar toch memo's opgesteld over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting, schrijft Trouw. De oppositie wilde na de formatie weten waar de plannen op gebaseerd waren, maar de coalitiepartijen zeiden dat er geen documenten over de gesprekken waren. Het ministerie van Financiën heeft nu aan Trouw bevestigd dat er toch stukken bestaan, maar weigert die openbaar te maken. GroenLinks laat het er niet bij zitten. Dit is explosief, zegt fractieleider Jesse Klaver tegen de krant. De Kamer moet weten op basis van welke stukken er beslissingen worden gemaakt. En hij wil daar om een debat met premier Rutte. Door het hele land worden er nog steeds gebouwen en ruimtes afgesloten... vanwege onveilige betonnen vloeren. Vooral de overheid heeft daar last van. In het grootste kantoorpand van Den Haag, die van het Rijksvastgoedbedrijf... zijn de afgelopen weken 14 ruimtes en 110 werkplekken afgesloten geweest... vanwege onbetrouwbare vloeren, schrijft NRC. In de torens van het gebouw zijn er meerdere plekken... waar ambtenaren niet in groepen mogen samenkomen of kasten verplaatsen... zegt de woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken in NRC dus... En volgens de Nederlandse Vereniging van Constructeurs zijn er in Nederland nog enkele honderden gebouwen met een mogelijk of urgent veiligheidsrisico. Patiënten met een agressieve vorm van huidkanker... hebben aanzienlijk minder kans op terugkeer van de ziekte... als zij na een operatie aanvullend behandeld worden met immuuntherapie. Dat blijkt uit een onderzoek waar onder andere... het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis aan heeft meegewerkt, schrijft de Telegraaf. Bij driekwart van de patiënten die na een operatie een extra immuuntherapie kregen... kwam de kanker binnen een jaar niet terug. En bij de patiënten zonder die therapie lag dat percentage lager, 61%. En vorig jaar is er een record aantal mensen gestopt met roken. Het AD schrijft op de voorpagina dat zo'n 110.000 Nederlanders... vorig jaar hun laatste sigaret uitdrukten. En mensen die niet helemaal gestopt zijn met roken... roken gemiddeld ook minder vaak, blijkt uit cijfers van het CBS... het Trimbos Instituut en het RIVM. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid... is blij met de daling van het aantal rokers. Het maakt de kans kleiner op hart- en vaatziekten, zegt Blokhuis dus in het AD. Jolanda van der Velde bij de ANWB vanochtend om ons bij te praten... over de Situatie op de weg, Jolanda. Goedemorgen. Goedemorgen. Een ongeluk op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot, nu zo'n 10 minuten vertraging. Het is een ongeluk geweest met een vrachtwagen-personenauto. Een personenauto die ligt deels in de sloot. Vertraging, eh, dat zei ik geloof wel, ik 10 minuten. De rechte ook is dicht. En voor de rest eh, worden nog amper files gemeld. 17,5 minuut over 6 is het. Misschien hebt u wel zo'n moderne auto met een mooi touchscreen en een internetverbinding. En vraagt u zich wel eens af, is dat wel veilig? Nou, wat denkt u zelf? Nee dus. Beveiligingsonderzoeker Daan Keuper van CompuTest. Die brak in op een Volkswagen en een Audi. Meneer Keuper, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt dat, inbreken in zo'n auto? Um, nou... Wat mensen vaak niet realiseren is dat um, uiteindelijk ook de systemen in je auto's zijn gewoon computers zijn. En uh, eigenlijk werkt het technisch gezien dan ook hetzelfde als het inbreken op bijvoorbeeld een, uh, een telefoon of een laptop. En dat is ook wel de reden dat we dit onderzoek zijn aangegaan. Omdat uh, nou, er is natuurlijk enorme technische vooruitgang de afgelopen jaren. En uh, waarbij we ook steeds meer apparaten aan het internet zijn gaan hangen. En als. Security-onderzoekers uh, zijn wel als geen ander uh, in staat om daarbij ook de risico's uh, in te schatten. Uh, en we vinden het onze taak dan ook om af en toe daar ook de gebruikers van, uh, van op de hoogte te stellen. Ja, en u hebt in dit geval gekozen voor twee auto's. Hè? De Volkswagen, welke was het? Um, het betrof bij ons een uh, Volkswagen Golf en een, uh, en een Audi A3. Ja. Um, en dat, ja, het was niet specifiek ons om die auto's te doen. Uh, maar ja, dat waren de auto's die bij ons uh, voorhanden waren... Um, dus ja, het, het, het, het probleem het zit, ook staat natuurlijk geld voor de hele markt. Ja, precies. Ja, we hebben met elkaar ouds aan het internet gehangen. En we moeten achter even reflecteren over hoe borgen we security in dat proces. Want u bent ingebroken op het, het multimediasysteem dat in die auto's zit. En wat kon u dan uiteindelijk doen? Nou, We kunnen dus eigenlijk alles doen wat het multimediasysteem ook kan. En Dat is bijvoorbeeld uh, de auto volgen. Ja, want het multimediasysteem heeft natuurlijk ook het navigatiesysteem in zich. Uh, en daarnaast um, de, is dat ook verbonden met je car kit. Dus we kunnen bijvoorbeeld ook meeluisteren naar wat, wat er gezegd wordt in de auto. Dus het, we zitten echt op de privacy kant van uh, ja. de Maar laten we zeggen, de auto besturen, dat, uh, dat is nog een ander verhaal. Uh, nou, die zijn, systemen zijn allemaal wel indirect met elkaar verbonden. Uh, maar daar lag ook wel voor ons een ethische en uh, een juridische uh, grens. Uh, en ja, we wouden graag de risico's aantonen. Uh, en dat hadden we al bereikt met, uh, met ons onderzoek. Ja. Maar bijvoorbeeld, uh, is, ik heb bijvoorbeeld in, een, in mijn auto zo'n cruise control. Bij wijze van spreken zou je die ook, stel, ik stel dat ding in... en u kunt mij op afstand volgen en, en daarbij komen. Dan kunt u hem uitzetten bijvoorbeeld. Ehm... Um, Mogelijk wel, als we verder waren gegaan in het onderzoek. Kijk, al die systemen zijn uiteindelijk met elkaar verbonden. Um, en als andere componenten ook kwetsbaarheden bevatten... Dan, dan zou dat een, uh, een mogelijkheid zijn. Um, maar ja, bij ons ging het echt puur om het aan elkaar stellen... van de risico's die het, die het met zich meebrengt... Ja. Met het, uh, van het verbinden van, van auto's aan het internet. Ja, om mensen er maar op te wijzen van, uh, ja, dat je er dus van buiten bij kan. Is er een oplossing voor? Kan je dat tegengaan? Ja. Kijk, als gebruiker zou je naar de, uh, naar de garage kunnen gaan, naar de merkdealer, en kunnen vragen om een update. Um, onze auto's zijn nog steeds kwetsbaar, wat wel, uh, en die worden wel bij de dealer onderhouden. Dus je moet er wel echt actief om vragen, uh, in ieder geval in, in ons geval. Um, maar ja, eigenlijk willen we dit moet de auto-industrie dit, uh, dit oplossen. En wat, en Ik zeg, en wat zeggen de die? gebruiken helemaal niet mee bezig zijn. Nee, wat zeggen die automakers? Nou, dat zijn, nou, we zien wel dat het, uh, hier een enorme verschuiving is gaande is in de afgelopen jaren. En dat dit ook echt wel een probleem is wat, je, wat we kunnen oplossen voor de auto van morgen. Uh, op dezelfde manier als we bijvoorbeeld tegenwoordig telefoons en laptops beveiligen. Hè. Die updaten zichzelf. Uh, daar hoef je als eindgebruiker niks meer voor te doen. En dat is eigenlijk iets waar we met de auto ook naartoe zouden willen. Maar de auto's die nu op de weg rijden, die rijden daar voor de aankomende 18 jaar. Uh, en die hebben dat soort maatregelen niet. Uh, en dat vinden wij natuurlijk best wel een enorm risico. Ja. Ja, ze moeten aan de slag. Dank voor de uitleg. Beveiligingsonderzoeker ja. Daan Keuper is dat van CompuTest. Dan sport, basketbal. Het Europese sprookje van de mannen van Donar is voorbij. In de halve finales gisteravond bleek Venetië uiteindelijk net iets te sterk. Bij assistententrainer en het tactisch brein van Donar, Meindert van Veen... dreunde dat kort na de wedstrijd behoorlijk na. Uh, nu is het enorm zuur, want ik denk toch dat we een aardige kans hadden... Ik denk een minuut of zeven voor tijd dat het verschil was waar we voor bezig waren. Maar ja, dan hebben we ergens uh, vijf, zes aanvallen achter elkaar dat we niet kunnen scoren. En dan geven we het weg. Maar je ziet hoe dichtbij we zijn en zomaar. Kijk, de coach zei het ook achteraf. We hebben een fantastische rit gemaakt hier naartoe. En laten we daar uh, het maar op houden. Ondanks dat de teleurstelling nu groot is hoor. Ja, jullie mentaal was heel sterk. Want op een gegeven moment kwamen de Italianen voor. Jullie vechten terug. En dan wordt het 73-63. Brandon Curry met twee driepunters. Wat dacht je toen? Uh, toen dacht ik dat het erin zat. Maar ja, als je dan ziet wat voor lullige fout Brandon krijgt. Die vierde waardoor we hem eruit moeten halen. Terwijl hij degene is die ons terug in de wedstrijd brengt. En dat hielp natuurlijk ook niet. Dan, dan is het nog een wedstrijd, maar dan op een gegeven moment is de schotklok op nul. En die Heens van hun, die die duur betaalden, die hebben de hele wedstrijd niet gezien. En één bal gooit hij raken. Ja, dat was een enorme killer natuurlijk. Je staat 23,8 seconden sta je eigen rot te verdedigen. En dan maakt hij zo'n ongelooflijke noodbal. En dat hadden zij net nodig. Al met al, je wint wel van de kampioen van Italië. Speelt een goede wedstrijd. Als je het over twee wedstrijden bekijkt, wat mist Donard dan? Ik denk dat we het in de eerste wedstrijd hebben laten liggen vorige week. Toen hadden we veel dichterbij kunnen komen. Ik vond ze nu beter spelen. Wij waren een stuk beter als vorige week. Uh, Effen was nu natuurlijk ook goed en Brenden na de rust. Ja, ik denk wat diepte nog in de bank. Ik denk dat zij nog wat verder door kunnen wisselen als ons. Wel een hele knappe prestatie, moet ik tot slot concluderen. Ja hoor, we zijn... Uh... Morgen zullen we er misschien blij mee zijn. Nu is de teleurstelling er nog. Zij het van Venes, de assistentcoach bij Dona. Het verschil was dus heel klein. Viel net in het voordeel van de Italianen uit. Misschien wel door die belangrijke drie punten van Heens, net besproken. En dat gevoel heeft speler Arvin Slachter ook. Ja, dat was, uh, dat was vandaag een heel moment wat ons heel veel pijn heeft gedaan. En uh, waardoor eigenlijk het gat te groot werd om. Uh, om, nog boven, om, die, om die nog boven die 10 uit te komen. Daarna moesten we gokken, moesten we, hè, moesten we gaan pressen. En uh, je weet dat als ze dat goed uitspelen, dat er, dat er veel ruimte komt. Het zat dus zo dichtbij, hè, want eigenlijk was de schotklok voorbij. Hij pakte die bal op, hij gooide en hij ging erin. En Terwijl vlak tevoren stonden jullie 73-63, schurkte echt tegen een sensatie aan. Ja, ik denk ook de Van rebound die ze, die ze pakken voordat hij die bal scoort... Is... Goed verdedigd, we boksen goed uit en het is een super lange rebound die, ja, die met zo'n dusdanige boog komt. Tjew, in principe zeg je altijd van houd de bucket vrij en, uh, en dan is de bal van ons. En dit is gewoon is een slechte bounce, het is gewoon een stukje pech. He, want je verdedigt heel goed en uiteindelijk krijg je toch niet waar je recht op hebt. En daaruit volgt ook nog eens de drie punten, ja, dat zijn gewoon twee dingen, dat is gewoon super zuur. Het zijn, zijn eigenlijk ja, hele belangrijke dingen, maar wel details die het verschil maken. Ja, maar details maken het verschil in topsport. En ik denk ook uh, in het zakelijk leven gaat het om de kleine dingetjes... die het verschil maken tussen een topfirma en een, en een net niet-topfirma. En goed, uh, zij hebben de, naast dat ze dingen goed doen... Hebben ze, hebben ze meer geld voor individuele kwaliteit. Wij hebben geprobeerd om... Dat is uh, 4,5 miljoen tegen 1,5 miljoen. Dat is de verhouding. En, en dan win je toch van de kampioen van Italië. Wat, wat is jouw conclusie na twee wedstrijden op dit niveau? Nou, dat wij laten zien dat we kunnen compenseren door wat wij als team doen. Wij zetten het team tegenover een heel groot deel individuele kwaliteit. En daarmee komen wij dit jaar heel ver. En laten we zien dat we, naast dat we heel mooi basketbal spelen, ook winnend basketbal spelen. En ik denk dat het gewoon heel goed is om te zien dat je dat niet alles komt in staat en valt in staat met geld. Maar als je dingen op de juiste manier doet, dat je daar ook op een bepaalde manier voor beloond wordt. En het is het zuur dat je, dat je het nu net niet haalt. En dat je zeven punten tekort komt. Uh, maar tegelijkertijd denk ik dat we heel trots kunnen zijn op deze prestatie. Ondanks dat misschien nu de teleurstelling overheerst. Uh, voelt het stukje trots zitter en dat zal de komende dagen nog wel uh, wat verder omhoog komen. Ik denk dat het mooi gesproken is. De trots die mag op jouw shirt staan, Donar. Je hangt nu met twee handen op de reclameborden. Wat ga je nou vanavond als eerste doen? Uh, goed herstellen. We hebben een heel zwaar weekend voor de Boeg. Met, ja, het moet gewoon weer verder hè? met allemaal competitiewedstrijden. Dus rust krijg je ook niet. Nee, nee, rust. Uh, maar goed, dat, dat is inherent aan, aan het heel goed doen in Europa. Dit is wat we wilden. We wilden het heel goed doen en heel ver komen. Helaas strandt het hier. Uh, tegelijkertijd... Uh... Dat betekende dat we ons nu kunnen concentreren op het einde van de competitie. en uh, het verdedigen van ons landstitel. Arvin Slachten was dat, speler van Donar in Groningen. in een bijdrage van Leon Kersten. Vandaag verschijnt het nieuwe album van Young Gun Silverfox. Het project van Andy Platts en Sean Lee. Wel vaker wat van ze laten horen. Dat album heet AM Waves. refereert aan die goeie oude middengolf. Waar de feelgood muziek van Young Gun Silverfox niet zou misstaan. Op FM klinkt het ook lekker hoor. Dit is Take It or Leave It. Vandaag komt het dus uit. nieuw album van Young Gun Silvervox. AM Waves geheten. Ze komen later dit jaar ook weer gewoon spelen in Nederland. En dit liedje heet Take It or Leave It. Het is één minuut over half zeven. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws. Het kabinet heeft tijdens de formatie vorig jaar toch documenten opgesteld over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting. Dat treft Trouw. De oppositie wilde weten waar de plannen op gebaseerd waren, maar de coalitie zei dat er geen notities over de gesprekken waren. Het ministerie van Financiën heeft nu aan Trouw bevestigd dat er toch stukken bestaan. In twee kantoortorens in Den Haag mogen medewerkers niet in grote groepen bij elkaar staan, omdat de vloerconstructie niet betrouwbaar is, dat meldt NRC. Het gaat om panden van de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid. In Nederland zouden enkele honderden gebouwen met een veiligheidsrisico zijn, doordat de vloeren met zogeheten breedplaten gemaakt zijn. Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa komt eerder terug van een top in Londen... vanwege gewelddadige protesten in het noorden van Zuid-Afrika. Daar zijn winkels geplunderd en auto's in brand gestoken. En ook waren er gevechten met de politie. De demonstranten eisen banen, huizen en maatregelen tegen corruptie.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 Het reed eigenlijk overal prima door, alleen niet in Noord-Brabant... op de A58 van Breda naar Eindhoven. Daar zijn bergingswerkzaamheden. Tussen Knopen de Baars en Oorschot staat 7 kilometer... met een half uur vertraging. De rechterrijzoon is dicht, duurt waarschijnlijk nog een kwartier. Waar je ook op vakantie bent deze zomer...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 Vijf minuten over half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het Kremlin doet verwoede pogingen om de app Telegram te blokkeren. Maar krijgt dat maar niet voor elkaar. Een kat-en-muisspel tussen de berichten-app... die steeds nieuwe servers weet te vinden om zichzelf op internet in leven te houden... en de Russische overheid die als een dolle alle servers uit de lucht probeert te halen... waar Telegram actief is. Telegram staat nog steeds voor, maar het geharwar... Die, uh, dat laat een uh, spoor van vernieling na op het internet. Daar ga ik over praten met ICT-beveiliger Niels Groeneveld. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. En met correspondent Geert Groot-Koelkamp en die zit in Moskou. Geert, begin met jou. Vertel eens, waarom willen de Russen eigenlijk Telegram uit de lucht halen? Nou, het gaat niet zozeer om het uit de lucht te halen, maar de Russen willen heel graag meer controle, überhaupt op het internet. Uh, en ook over Telegram, wat ze uh, als voorwensen dus gebruiken. Het belangrijkste issue hier is dat de, de Russen, de, de, de Veiligheidsdienst FSB, controle wil, uh, de sleutel wil in feite, tot uh, de versleutelde boodschappen op Telegram, omdat ze zeggen dat er allerlei ja, uh, terroristische groepen uh, berichten kunnen uitwisselen op, uh, op Telegram die niet gelezen kunnen worden, en dat is in het belang van de veiligheid. Dus daarom hebben dus dat geëist, hebben ze via de rechter gedaan uh, de eigenaar van en de oprichter van, van Telegram, uh, Pavel Durov, uh, die heeft gezegd, uh, dat doe ik niet dat kan ik niet eens, want uh, dat, uh, dat kan technisch is dat niet mogelijk om die sleutel over te dragen, omdat dat uh, ja, steeds, steeds wisselt, wij hebben daar ook geen inzicht op, uh, en ten tweede dat uh, zal ik niet doen um, en dat heeft uh, tot gevolg gehad dat de rechter heeft gezegd, uh, oké, okay, de FSB heeft gelijk uh, en uh, de FSB of de desbetreffende de, de, de, de instantie in Rusland kan dus overgaan tot afsluiten van, uh, van Telegram. En dat proberen ze dus nu. Meneer Groeneveld, en hoe ontlopen zij dat dan steeds? Uh, Telegram die, uh, maakt gebruik van allerlei verschillende clouddiensten... in de Verenigde Staten. Denk aan Amazon, denk aan Google, Microsoft... Uh, na de blokkade van Telegram heeft uh, Roscom Natsoor ook het bevel gegeven tot het blokkeren van miljoenen IP's van deze clouddiensten. Uh, uh, daarbij uh, blijkt het dat die blokkade niet bijzonder effectief is. Heel veel gebruikers van Telegram vanuit Rusland uh, geven aan uh, dat het uh, nog gewoon lukt eigenlijk om de diensten te gebruiken. Minder stabiel dan anders. Um, wat je verder ziet is dat allerlei andere diensten ook worden geraakt door deze blokkade. Van concurrenten van Telegram tot uh, aan bijvoorbeeld de Volvo dealers in Moskou. Ja, nog even dat Telegram. Want dat kennen we hier in Nederland natuurlijk ook wel een beetje. Want dat was, ineens was dat even hot omdat mensen van WhatsApp af wilden. Hè? En, en dit zou dan wel garantie bieden uh, dat alles veilig was. Uh, dat klopt. Maken er veel Nederlanders ook gebruik van Telegram? Weet u dat, meneer Groeneveld? Ja. Het aantal Nederlanders zou ik niet precies weten. Het aantal gebruikers is wel aanzienlijk. Als je kijkt in Rusland dan is het zo'n 10 miljoen van de 200 miljoen gebruikers. Ja, goed. En, en, en die maatregelen treffen dus niet alleen Telegram, maar ook anderen. Geert, dus ook meer problemen dus op het Russische internet? Ja, wat gewoon grappig is, is dat door al dat gedoe... wat uh, Roskomt-Nazor in Rusland dus heeft ontketend... zijn er zelfs een aantal Russische sites die jarenlang verboden waren... of niet toegankelijk waren. Sites van verschillende oppositiegroepen uh, die ook extremisme zouden uitdragen. Uh, die zijn nu in één keer wel toegankelijk geworden. Maar goed, uh, Rusland is dus al, al lang bezig om meer grip te krijgen op dat internet. Uh, en een van de eerste uh, die daarmee problemen heeft ondervonden... dat was ook Pavel Durov. Hij was ook de oprichter van uh, een andere... Uh, Ander sociaal medium in Rusland, uh, WK, Contactje... zeg maar een Russische variant op Facebook. Um, ook daar probeerde uh, de, de, de Russische uh, overheid uh, ja, informatie te krijgen... over uh, wie daar precies op zat. Men, men wilde, men eiste in feite van, van die organisatie... dat alle uh, informatie over Russische gebruikers op Russische servers... op Russisch grondgebied zou worden uh, uh, opgeslagen. En dat heeft men geweigerd toen is Doerloft er ook tijdelijk uitgestapt. En nog een andere grote specifiek die uh, problemen heeft ondervonden. Om dezelfde reden is LinkedIn, dat ook niet meer toegankelijk is al een tijdje vanuit Rusland. Hè. Dus om, dat, uh, om daar op te komen moet je dus uh, ja, je, je, je, je, je toevlucht nemen tot bijvoorbeeld VPN-services om, om daar toch alsnog gebruik van te kunnen maken. Of je moet in het buitenland dat gaan doen. Ja. Uh, en daarnaast zijn dus ook tal van andere sites wat ik al zei van de oppositiegroepen bijvoorbeeld die al jarenlang niet toegankelijk zijn. Nou is natuurlijk de afgelopen tijd veel gedoe over Facebook, hè, met het, met het uitvinden van die gegevens, waarvan we allemaal niet weten dan. Um, veel verontwaardiging ook daarover. Nu dit bekend is ook in, in Rusland, is daar dan ook verontwaardiging bij de Russen om de acties van de, van de regering? Nou ja, zoals meneer Groeneveld al aangaf... het, het aantal Russen dat, dat van Telegram bijvoorbeeld gebruik maakt... is niet zo heel groot. Heel veel mensen kennen het niet. want ja, Veel mensen die nemen een toevlucht tot, tot, tot Facebook... of tot dat uh, Russische uh, WK, uh, maakt gebruik van WhatsApp enzovoort. Telegram is niet zo'n hele grote speler in Rusland zelf. Dus het leidt niet tot, uh, tot maatschappelijke onrust. Maar wat je wel ziet, en dat is een heel interessant effect natuurlijk... is, is uh, dat uh, veel uh, Russen die op het internet actief zijn... toch wakker zijn geworden en, en gaan kijken van... hé, hey, hoe zit dat en, en wat kunnen we eigenlijk doen om dit soort dingen te, te, te omzeilen? En dat betekent dus dat er heel veel mensen nu extra gaan, op zoek gaan naar bijvoorbeeld verschillende VPN-services. Om te kijken hoe je dit kunt gaan uh, omzeilen. Dus het is echt een, een, een, een, een kat-en-muisspel. Een, een, een, een spel, een, een, een strijd tussen, tussen, tussen de Russische overheid en de Russische internetgebruikers. Ja, en, en Niels Groeneveld, ICT-beveiliger. Hoe lang kan dat kat-en-muisspel tussen Telegram en de Russische overheid nog doorgaan? Dat kan in principe erg lang doorgaan. Um, als je kijkt naar de blokkade, dat die niet erg effectief is en heel veel andere dingen raakt. Um, waar, waar je wel naar zou moeten kijken misschien, is dat begin deze maand German Klimenko, adviseur van Poetin, aangaf dat Rusland klaar zou zijn met cut-off procedures van het internet. Cut-off procedures en van het internet? Niet juist, ja, zodat Rusland dat? onafhankelijk kan opereren van de rest van het internet. Ja. En nu met de blokkade van al deze clouddiensten... kan je dat misschien ook zien als oefening uh, om te kijken hoeve, in hoeverre men daarvoor klaar is. Dus dat het helemaal geïsoleerd wordt laten we zeggen van de rest van de wereld? Ja. En kan dat? Op dit moment gaat dat erg moeilijk. Allerlei Russische diensten maken ook nog gebruik van die clouddiensten is wetgeving aangenomen dat het niet meer mag. En al deze bedrijven zullen zich nu moeten gaan aanpassen. Ja. ICT-beveiliger Niels Groeneveld was dat. En u hoorde ook onze correspondent in Moskou, Geert Groot-Koerkamp. Op het eiland MB, in het eilandenstaatje Vanuatu... zijn alle 11.000 inwoners in allerijl geëvacueerd. De vulkaan Manaro blijft afspuwen en levert gevaar op voor de bewoners... Het is zelfs zo erg dat er getwijfeld wordt... of de eilandbewoners ooit nog naar huis terug mogen. Contact met onze correspondent in Australië, Robert Portier. Robert, waarom moeten ze weg? Ja, ze moeten weg omdat de as van de vulkaan het eigenlijk onmogelijk maakt om nog op het eiland te wonen. De vulkaan op het eiland is alweer een paar weken actief. Daar komt veel as bij vrij. Dat maakt het lastig om adem te halen bijvoorbeeld. Leidt ook tot gezondheidsklachten zoals problemen met de keel of diarree. En die as die komt nou ja, eigenlijk overal op dat eiland terecht. Op de slechtste delen op de, uh, ligt op dit moment een laag van nou, zo'n 30 centimeter... En dat is belangrijk, want de bewoners van Ambe... dat zijn voornamelijk zelfvoorzienende boeren. En nu de as over hun gewassen ligt, kunnen ze die niet oogsten. hebben ze dus ook geen eten meer. En bovendien is het water vervuild geraakt door al dat as. Ja, het heeft ook nog eens veel geregend. De as wordt daar zwaarder door. Er zijn verschillende berichten over huizen... die zijn ingestort onder het gewicht van die as. Kortom, de druk uh, ja, neemt toe om het eiland te verlaten. En mogelijk mogen die mensen dus nooit meer terug naar huis. Het probleem is namelijk dat niet duidelijk is wanneer bewoning weer verantwoord is. Het is de tweede keer in korte tijd dat die vulkaan uitbarst. In september moesten de 11.000 inwoners ook al worden geëvacueerd. Uh, ze mochten een maand later weer terug naar het eiland. Maar ja, nu moeten ze dus alweer het eiland verlaten. Uh, die Menaro die wordt gezien als een van de meest gevaarlijke actieve vulkanen. Het is niet te voorspellen wanneer die vulkaan tot rust komt hoe het eiland er dan bij ligt en hoe lang het dan weer duurt voor de volgende uitbarsting. Uh, ik geloof dat de overheid tot nu toe heeft gezegd dat bewoners mogen blijven als ze willen. In uh, september bleef een handjevol bewoners achter op dat eiland. Maar het lijkt er gewoon niet op dat dat veel zin heeft om dat te doen. Dus vandaar dat de overheid kijkt of er land kan worden aangekocht op eilanden in de buurt van MB. En daar kunnen die bewoners dan naartoe verhuizen. Oké, okay, want dat was inderdaad de vraag. moeten ze daar, daar dus naartoe, naar het oosten van uh, het eiland... Nou, in eerste instantie gaan ze naar de oostkant van MB zelf. Daar is een kamp ingericht waar ze terecht kunnen voor water en voor eten. Ja, en Daarna zal het ervan afhangen um, hoe snel de overheid erin slaagt... om grond aan te kopen in de omgeving, op, op andere eilanden. Uh, een besluit daarover zal in de komende periode worden genomen. Er zijn uh, wel wat obstakels die moeten worden opgelost. Want uh, afgelopen september draaiden de uh, lokale overheden... op die andere eilanden uh, voor een groot deel op... voor de kosten van de evacuatie. Ja, die willen nu toch graag dat die rekeningen eerst worden voldaan... voordat ze gaan praten over de verkoop van land. Ja, voor veel inwoners van MB voelt dat alsof het allemaal veel te lang gaat duren. Uh, de lokale priester daar uh, die, uh, vertelt dat de voedselvoorraden op uh, dreigen te raken... dat de mensen het niet veel langer kunnen volhouden dan nog een paar dagen. Volgens hem is de situatie van vanhopig. R Correspondent Robert Portier hoorde u over de situatie op dat eiland. Dus MB in het eilandenstaatje Vanuatu. Weer naar eigen land, want uh, vandaag worden de koningspelen gehouden. In Twello komt koning Willem-Alexander zelf een kijkje nemen op de brede school De Vliert. Verslaggever Karin Albers is onderweg naar Twello. Uh, Karin, wat is eigenlijk goedemorgen trouwens? Goedemorgen, Jurgen. <laughs> wat, wat is het thema eigenlijk van de koningspelen dit jaar? Dat heb ik even gemist. Binnenste buiten is het thema. En dat moet kinderen aanzetten om uh, lekker veel buiten te spelen. Want dat gebeurt veel minder. Dat hoorden we ook de afgelopen week weer. Dus wat dat betreft is het een goed gekozen thema. Het thema zal niet gisteren bedacht zijn. Uh, maar goed, afgelopen week is dus het bericht dat kinderen steeds minder, veel, uh, minder vaak buiten spelen. En de spelen hopen daar een beetje verandering in te brengen. En in ieder geval kinderen aan te moedigen, geheel in de geest van de koning... om vaker naar buiten te gaan. En de koning gaat dus naar Twello En de koningin is er niet bij... Nee, dat is voor het eerst. Het is de zesde editie. Voor het eerst uh, ontbreekt koningin Maxima. Zij moest voor haar werk voor de uh, VN... naar de jaarvergadering van de Wereldbank in Washington. Gaat ze een boekje presenteren waarin per land staat uitgeschreven... hoeveel mensen toegang hebben tot uh, bijvoorbeeld bankieren... en, en uh, ja. gewoon het, het, het uh, betalingsnetwerk. En dat gaat ze daar presenteren en ook nog een toespraak houden. Ja, en dat heeft ze verkozen boven deze koningsspelen. Oké, okay. nou goed. We horen straks meer van jou als jij daar bent in Twello... Waar de koning dus zelf een kijkje gaat nemen uh, in het kader van de koningsspelen. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. Vlees- en visproducenten moeten binnenkort duidelijk op de verpakking vermelden of er toegevoegd water in de vlees of vis zit. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft de industrie tot 10 juli gegeven om de etiketten in orde te maken, schrijft de Volkskrant. Eigenlijk hadden de etiketten volgens Europese regels al in 2014 moeten worden aangepast, maar dat is niet altijd gebeurd. En als het na 10 juli nog steeds niet in orde is, dan kan de NVWA een waarschuwing geven of boetes opleggen. Jonge kinderen zijn minder goed geworden in bewegen. Op de basisschool scoren ze vaker slecht bij gym, schrijft het AD. Vooral hardlopen, verspringen en het vangen van ballen... gaat kinderen minder goed af dan in 2006. Blijkt uit een steekproef van de onderwijsinspectie. De PO-raad noemt de resultaten zorgelijk... en denkt dat basisscholen kinderen kunnen helpen om beter te bewegen. Scholen kunnen kinderen bijvoorbeeld stimuleren... om ook meer te bewegen buiten de gymles om. Bijvoorbeeld tijdens de rekenles of op het schoolplein. In veel gemeentes gaat de vorming van een nieuw college... een stuk trager dan na de vorige gemeenteraadsverkiezingen. In minder dan 10 is er nu een coalitieakkoord gesloten... tegen 30 vier jaar geleden, blijkt uit onderzoek van NRC. Het komt onder meer doordat de paasdagen vroeg vielen dit jaar. En daardoor lagen de onderhandelingen stil. Maar het toegenomen aantal partijen in de raad lijkt de collegevorming ook te vertragen. Niet alle gemeenten hadden veel tijd nodig voor een akkoord. In Heze-Leende, Borselen, Noord-Beverland, Baarn, Roerdalen en neder werd twee weken na de verkiezingen al een coalitieakkoord gesloten. En ondanks harde kritiek vanuit de gemeenteraad... gaat het blow in 13 gebieden in Den Haag gewoon in. Een meerderheid van de gemeenteraad steunt het plan van burgemeester Krikke. Wel was afgesproken dat de politie niet per direct... maar vanaf 1 juni boetes gaat uitschrijven. En er komt al over een half jaar een evaluatie. Burgemeester Krikke is blij. Het doel van dit besluit is simpel. Het effectief terugdringen van overlast door groepen... die in het openbaar softdrugs gebruiken. Onder Meer de Haagse stadspartij vindt het verbod onzinnig. Als er overlast is, dan kan de politie al optreden. Een blauw verbod voegt niets toe, zegt de partij. Valt mee he, vanochtend, Jolanda, tot nu toe. Ja, ja, gelukkig. Het is echt een vrijdagochtend. We hadden net even een vrachtwagen die stilviel op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen Knopen de Hoek en de het Eindmuiden nog 10 minuten vertraging, daar zijn alle rijstroken weer vrij. Dat geldt ook voor de A58. Breda richting Eindhoven, daar is de reisrook ook weer vrijgegeven. Tussen Tilburg Centrum Oost en oorschot nog 7 kilometer. Met 40 minuten vertraging. Het is elke dag wel een dag van iets. Uh, zo is het vandaag. Dat wist jij misschien ook niet, Elisabeth. Wereldvismigratiedag. Oh, dat wel? wist ik wel, dat wist ik. Oh, dat wist je natuurlijk wel. <laughs> nou, we gaan er zo meteen over praten. Na Carol Emerald. I'm really tired of my concrete jungle. Six days a week.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 Muziekman Herman Dalis heeft ook de zomer al in de bol, geloof ik. Want het is alleen maar vrolijke klanken vanochtend. Caro Emerald was dat, en Riviera Live. Dammen en sluizen die zorgen er in Nederland voor dat we geen natte voeten krijgen. Maar voor vissen hebben die dammen ook nadelige gevolgen. Zo kunnen bijvoorbeeld de zalmen, de forel, niet meer van zout naar zoetwater trekken. Vandaag wordt er aandacht gevraagd voor dat probleem op Wereldvismigratiedag. Ik zei het al. Arjan Berghuizen is directeur van de World Fish Migration Foundation. Goedemorgen, meneer Berghuizen. Ja, goedemorgen. De forel dus. Gaat het over de zalm? Welke vissen hebben er nog meer last van? Oh, dan kun je denken aan paling. Je kunt denken aan uh, de steur. Dat is ook een uh, mooi, uh, mooi dier. Je Die hebt je ook wereldwijd. Die je de steur. Dat is een uh, dier dat zo'n drie, drie meter groot kan worden en uh, kaffia levert. En uh, die heeft het wereldwijd ook lastig, zeg maar, met alle dammen en dijken die hun uh, routes versperren. Ja, leg eens uit, hoe groot is het probleem? Nou, uh, uh, er, zijn, er zijn statistieken beschikbaar. Dat zegt van, in de afgelopen veertig jaar is van 60% van de trekvissen, is, is de populatie uh, uh, in elkaar gezakt, zeg maar. En de laatste, vijf, nou de laatste vijf tot tien jaar zie je een lichte verbetering. Maar, uh, maar goed, ik, ik, ik durf ook wel te stellen, in de eeuwen daarvoor hebben we het met z'n allen natuurlijk ook al behoorlijk uh, moeilijk gemaakt voor mm. heel veel van die vissen met al onze dijken en de dammen. Die verbetering, hoe komt dat dan? Nou, Het is wel interessant, wij zijn uh, wereldwijd actief met, uh, met, met dit onderwerp. En je ziet dat overal uh, er toch wel nu inmiddels gewoon besef is van, hé, hey, we moeten eigenlijk samen met die vissen leven. En dat er nu steeds meer aandacht voor is. Dus we zien dat bijvoorbeeld in Zuid-Afrika wordt op het moment worden dammen weggehaald. In Zwitserland worden dammen weggehaald. In, in Spanje begint men daarmee. In Frankrijk is men bezig. In Nederland zijn we daar echt al twintig jaar mee bezig. Dat gaat echt hartstikke goed. Dus, dus uh, ja, het is een beetje een. Um Erkenning van, van, van, dit, van dit probleem. En als je er wat aan doet, dan, dan gaat het ook heel vaak goed. Ja. He, dus als je, als je een, een, een, een, een, bijvoorbeeld een dam weer weghaalt, dan komen de vissen in nood aan weer terug. Um, ja, goed, maar je zit natuurlijk altijd met het feit dat je nooit zo'n hele dam weghaalt, want die ligt er ook niet voor niks, denk ik. We, we, we, er komt er, geloof ik iets aan met, uh, met afsluitdekken, begreep ik. Ja, dat is een prachtig project. Nee, er zijn natuurlijk plekken waar je het niet weg kan halen. En dan ga je kijken van, nou, hoe kun je het dan slim doen? En dan maak je vispassages. En uh, nou, die zijn overal weer anders. En bij de Afsluitdijk uh, wordt wel een hele mooie gemaakt. Waar, uh, waar een rivier wordt gebouwd. Een vismigratierivier in het water. Zodanig dat er geen zout water in het ijsselmeer meer komt. Maar dat die wel altijd open is. Echt een flink gat komt er in een Daar gaan ze volgend jaar mee beginnen. Oh, bijzonder. Uh, en, en die vissen weten dat dan ook te vinden, dat gat? Of is dat een ja. hele domme vraag? Nee, zeker geen domme vraag. Nee. Vissen, die, die trekvissen, die, er zijn trouwens wel steeds meer inzichten van hoe dat gaat. Sommigen die, die doen het puur op de reuk. Dan die, die ruiken dan op afstand uh, het, het zoete water. Daar hebben ze maar een paar moleculen voor nodig, bij wijze van spreken. En, en ze vinden die route. Anderen die schijnen het ook, ook meer op, uh, op maanlicht en uh, te, te navigeren. En, nou, zo hebben die, maar die, die, het is ongelooflijk hoe die wezen toch uh, de nieuwe plekken weten te vinden waar, waar ze doorheen kunnen. En dat betreft zijn vissen natuurlijk slimmer dan we vaak denken. Ja, en, en wereldwijd wordt het dus toch wel serieus genomen. Um, um, maar dat project in de, bij de afsluitdijk, dat kost, dat kost ook behoorlijk wat. Dus dat geeft aan dat Nederland er toch wel serieus mee bezig is. Ja, ik merk dat we dat, dat in het buitenland, als je vertelt over dat wij 50 miljoen uit gaan geven voor een uh, project, 50, 50 miljoen kost miljoen. dat. Zo. Ja, ja. Ja, nou ja, kijk, en als je afzet tegen de miljarden die de Afsluitdijk heeft gekost, is het weer niks. Hè? Ik bedoel, je geeft heel veel geld uit om het kapot te maken voor de vis en je herstelt het ook weer met een beetje. Dat is waar. Maar goed, het is een, het is een gigantisch bedrag natuurlijk. En dat maakt ook wel indruk. En, en zeker als zo'n land als Nederland, dat staat toch wereldwijd bekend vanwege het watermanagement. Ja. Dat wij dan zo'n uh, gigantisch uh, uh, project uh, opzetten. Dat, dat maakt wel indruk. Dat is wel, we zijn wat dat betreft toch wel. Uh, we lopen wel een stukje voorop. Nou, vandaag dus. En dat zie je ook. Uh, ja, dat zie je vandaag ook. En, en morgen zijn er allerlei activiteiten. door de Sportvisserij Nederland. Wereld op de Afsluitdijk. door de waterschappen. Uh, wij rijden met een busje langs. langs al die verschillende plekken. We hebben een soort Happy Fish Tour. Met een camper rijden we langs al die verschillende plekken. langs. en ook al zie hier. Er enthousiaste mensen over dit onderwerp die daar, die daar iets aan willen doen. Ja. Ja, dat is, uh, vies, ja, dat is heel leuk. Viskraam erbij. Ja, dat mag ook. U eet ook wel gewoon vis of niet? Ik eet vis, ja. ja en daarom ja. vind ik het ook zo belangrijk dat, dit, ja. uh, dat, dit, dat, dat, dat we daar gewoon rekening mee houden. Ja. Hè? Want uh, we willen ook dat, uh, ik wil ook dat mijn kinderen vis kunnen blijven eten. Wereldvismigratiedag ja. vandaag. Dat we het even met z'n allen weten. Arjan en Berkhuizen. En morgen ook nog. Dank u wel voor de uitleg. Hij is directeur van de World Fish Migration Foundation.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 Een waar gebeurde geschiedenis waar nog steeds niemand van wil leren. Van 4 tot en met 29 juli. Boek nu karree.nl. Sunweb heeft nu mid-season sale. Boek jouw vakantie extra voordelig en ontvang tot 250 euro korting op je boeking. Sunweb Creating Memories. NPO Radio 1.